Uur. Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het eerst sinds kerst tikken we de 10.000 besmettingen aan. Om precies te zijn kwamen er de afgelopen dag 10.345 positieve tests bij. Om je even een idee te geven, een week geleden hadden we het nog over 1100 positieve tests. Je hoort mijn collega Joost Gellevis... Het aantal besmettingen stijgt echt harder dan we, dan we ooit hebben kunnen testen. Grote kans dat het in de eerste golf ook wel zo snel ging. Maar daarna hebben we dit eigenlijk niet meer gezien. Van alle dagen tot nu toe staat deze dag op plek 11 van de dag met de meeste positieve tests. De Tweede Kamer komt volgende week al even terug van zomervakantie voor een coronadebat. Het was eigenlijk niet de bedoeling dat ze zo snel weer over corona zouden praten. Maar nu het zo hard gaat met de besmettingen zien ze elkaar komende woensdag alweer. Het CDA moet op zoek naar een nieuw partijbestuur. Dat is opgestapt vanwege een nogal negatief rapport. Daarin staat onder meer dat de lijsttrekkersverkiezing bij die partij een slecht idee was. Ajax heeft op een trainingskam het eerbetoon gebracht aan Peter R. de Vries, die groot fan is van de club. Na een oefenwedstrijd gingen spelers op de foto met een shirt met daarop zijn naam. Peter R. de Vries ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis... nadat hij dinsdag in het centrum van Amsterdam werd neergeschoten. Breien op heavy metal muziek. Niet echt een logische combinatie. Toch was er in Finland een wereldkampioenschap voor. Negen landen deden mee. Nederland zond een filmpje in waarin een soort gebreide hek ziet ontstaan op heavy metal dus. Dus zo, hoe het eruit ziet kun je zien op YouTube. De jury was er in ieder geval zo van onder de indruk... dat de Nederlanders zich nu de winnaars van het WK Heavy Metal Breien mogen noemen. Het weer, de bewolking neemt toe en er kunnen flinke buien vallen, vooral in het zuiden. Het is 20 tot 23 graden. Morgen af en toe zon, later kans op een onweersbui. Het wordt dan een graad of 22. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Go to my head, and you linger like a haunting refrain. And I find you spinning round in my brain, like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head. A sip of sparkling burgundy brew And I find the very mention of you Like the kicker in a tulip or two The thrill of the thought That you might give a thought to my plea Cast a spell over me Temperature rise Like a summer with a thousand July's You intoxicate my soul with your eyes Though I'm certain that this heart of mine has an ghost of oh, a chance in this crazy romance Give a thought to my plea Cast a spell over me With a thousand you lies You intoxicate my soul with your eyes Though I'm certain That this heart of mine Has an agochrist of a chance In this crazy road Was hij dan? Even kijken. Ja, ik ben nog niet helemaal klaar. Rod Stewart en uh, ja, had het over You Go to My Head. En we hebben weer iemand uh, natuurlijk uh, ja hier in de studio aanwezig. S van Velsen. Ja, hi. Hallo. Hi. Even kijken. Klein beetje naar je. Beetje Doem. dichterbij. Ja. Zo? Ja, ja. Beter. Mooi. Ja. <laughs> ik zou zeggen goedemiddag. Ja, vertel eventjes uh, voor de luisteraars thuis uh, ja, waar je vandaan komt en wie je hier bent. Ja. Ja, ja, nou, ik, ik, ik ben oorspronkelijk aan Muidense. Ik woon in Velsenbroek. En, uh, nou ja, goed, ik ben S.P. Velsen. En sinds een jaar of vijf uh, ben ik lekker bezig met muziek. En uh, mijn vierde nummer is nu uitgekomen. Dus vandaar dat ik uh, hier bij jou zit in de studio. Heel mooi, ja. wel. Ja, ik zag al inderdaad, Hier uh, gaan we een aantal jaartjes mee. Ja. Uh, eigenlijk denk ik dan, ja... Toch wel vrij weinig singles, nog. Ja. Alleen ja, ik weet natuurlijk, het kostte. Euh, ja, ja, zitten. Ja, ja, ja. <laughs> dat Schiet je niet zo uit je mouw, nee. <laughs> nee, nee, nee. Nee, maar goed, uh, ja. Uh, ik heb gezien dat je toch wel uh, vrij goed uh, begeleid bent door uh, de ja. juiste mensen. Ja. Ik heb nu een heel goed team achter me staan. dus Ja. Uh, ja. En door de jaren heen heb ik dat kunnen verzamelen en mogen verzamelen. En uh, ja, we gaan nou de goede kant. Ja. ja. Want uh, pronto, daar, uh, daar sta ik eigenlijk op. Ja. Ik, ik, ik vind dat uh, ja, toch wel een nummer dat je zegt van... Ja, dat is gewoon echt een heerlijk nummer om te ja, luisteren. Ja. Ja. Gewoon lekker die beat, dan de vakantie, Ja, dat sfeer inderdaad. In het strand. Ja, het heerlijk. Jij kan ja, er ook van. Ja, want uh, jij bent per ongeluk eigenlijk een beetje uh, ja, uh, in het song circuit gekomen. Ja, ja, ja. ja. Ik, nou ja, goed, net als iedereen, uh, dat zong ik ook uh, vroeger wel. En, en dan kreeg ik ook wel complimenten van, hè, klinkt ja, leuk, doe ja. er wat mee. Maar ja... Dan nou, heb je toch zoiets van... Uh, ja, dat zeg je ook om, om mij geen, geen rot gevoel te geven. De, dat zelfvertrouwen had ik dus niet. <laughs> ja, ja, ja. Ik, ik, ik, ik heb een hele grote mond, het, maar ik ja. was niet op het podium te staan. Ja. En, uh, nou ja, In 2004 heb ik een keer de mogelijkheid gekregen... om in de studio met René Froekers samen te zingen. Dat had iemand voor me geregeld. En het was gewoon zo mooi, zo prachtig. En uh, Toen heeft het nog een tijdje geduurd. En toen ben ik dus via vrienden... Uh, ben ik een keer op een braderie gaan staan. Met in de knietjes. Ik dacht, nou ja, kan mij het ook schelen? Ja, je gaat toch weg. Ze kennen je verder toch niet. Dus nou ja, het is wat het is. En daar uh, nou, heb ik gewoon zoveel plezier aan meegemaakt... dat ik vanaf dat moment dus ook bij open podiums ben gezingen... bij collega zangers, bij vrienden die ook zangers waren en optreden hadden. Kwam ik even langs en dan mocht ik een paar nummertjes doen... om mezelf te laten horen. En uh, nou, wat dat betreft ben ik wel heel erg gegroeid uh, de afgelopen vier jaar. Ja. En op een gegeven moment kwam ik dan uh, Peter Antonius tegen... van uh, Zon geluid. Met Frans Stink samen. En uh, ja, die zei op een gegeven moment... ja, weet je, ik, ik hoor iets bij jou. Um, Daar moet je gewoon iets mee doen. En zeg maar Je hebt wel heel veel vlieguren nog nodig. Hey, want ik was natuurlijk nog niet zo lang nee. bezig. Een ervaring met het publiek had je niet. Ja, je, moet publiek, je hoeft niet alleen te zingen. Je moet ook proberen om het publiek een beetje mee te krijgen. Ja, ja. Nou ja, dan moet je het dus ook allemaal even uitvinden... Uh, uh, hoe je dat het beste kan doen. En wat voor publiek heb je voor je. Want elk publiek is weer anders. En, nou ja, goed, daar heb ik gewoon heel veel ervaringen mee opgedaan. En uh, nou ja, toen zijn we uiteindelijk zijn we toch wel uh, wat nummertjes gaan uitgeven. Uh, en uh, ja, nu zijn we op de vierde. En ik moet zeggen dat het uh, de goede kant op gaat. Ja, want ik heb uh, inderdaad ook uh, nog een, een live optreden. Heb ik uh, zitten beluisteren. Ja. ja, en ik moet zeggen, qua stem, ja. Dank je wel. Ja, dat was het... Uh, <laughs> Toch wel goed. En dan heb je de Engelstalige geluisterd of Nederlands? Nee, de Nederlandstalige. Ja. Ja. Ah, ja, dankjewel. Ja, dat, ja. Uh, dat was verrassend. Ik bedoel, ja... Ik, ja, je ik, verwacht natuurlijk niet. Ga, ik ga altijd gelijk even uit op Speurtel natuurlijk. Ja. En uh, kijken wat, uh, wat er allemaal te vinden is. Ja. Uh, ik bedoel, internet staat er vol mee. Ja, ja, ja. Langzaam wordt mijn plak plakboek voelen. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Hey, maar, uh, we gaan eerst eventjes uh, het nummer Pronto draaien. Want ja, dat vind ik toch wel... Uh, ja, dat heb ik ja, zelf geschreven. Een, een, leuke, een leuke binnenkomen. Want uh, je bent eigenlijk ooit begonnen met het nummer van Roos, hè? Ja, de, wil, de van wil van het Leven. Het leven ja. Dat is eigenlijk ontstaan... Uh, ik, had, ik had een band gekregen van iemand. En uh, ja, dat nummer dat heeft ook een persoonlijke betekenis. Want het is toch het favoriete nummer van mijn moeder toen de tijd was. Ja. Ik dacht, ja, die wil ik gewoon graag zingen. En uh, nou ja, dat ging hartstikke goed. En op een gegeven moment denk ik, ja het is wel een beetje een leeg bandje. Want toen was die muziek zo. Ja, en uh, nee, ja. Toen heb ik dus zelf een band bij laten maken. Dat is ook de band die eronder zit. En toen kwam ik dus mijn vriend inmiddels tegen. Uh, Appie Hofstede van iDream Pictures. Die was bezig met, met, met videoclips opzetten. En uh, hij zegt, Goh, we zullen het gewoon proberen. We kijken wel hoe ver we komen. Ja. En uh, nou ja, dat is uh, aardig uitgepakt. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. En toen heb ik pronto heb ik zelf geschreven. En uh, daarna kwam dan de Loris en dan uh, nu. Uh, ja, het de, de, de muziek is, uh, is erbij gemaakt hoor? Het is wel een bestaand nummer, ja. alleen uh, van Malumia, dat, uh, dat is uh, een andere band. En, en dat, dat nummer had ik gehoord en dat, ja, dat sprak me meteen aan. Want ik heb altijd, ik luister naar de muziek. Dat spreekt mij aan. En dan ga ik eigenlijk eens luisteren. Wat zingen ze nou eigenlijk? Ja, ja. He, de muziekinstrumenten en de opbouw van de band. Dat is voor mij uh, heel belangrijk. Ik laat dat overal op. Op elk stukje geluid. En elk instrumentje wat erin zit. En ik vond het gewoon zo'n heerlijk nummer. Ik denk, daar moet ik iets mee doen. Dus toen heb ik die tekst erop geschreven. Dan heb ik er wel nog een variantje tussendoor gedaan. Maar uh, uiteindelijk is het arrangement is van Ja. Oké. Okay. Ja. We gaan luisteren. Ja. Entertainment for you. Meer dan radio.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 Ja. Ja, toch? Ja, toch? Ik bedoel, er uh, is niks mis bij. Nee. Witte gruintje, Pallepier, Blauwe Zee, heerlijk. Ja. <laughs> nou ja, dat, ja, als ik nu nou, naar buiten Nou, hier niet, kijk. dan in de clip wel. <laughs> nou ja, ik, ik reed er net even door een flinke hausbaar en toen dacht oh, ik weg echt? Oh, ja, okay. ja, hier vond het nog mee. oh het was wel wel komen dan. Dus ja, ik, ja ik, ik moet dan een stukje verder rijden nog, uh, voordat ik hier ben. Oké. Okay. Dus, uh, <laughs> ja, alles is mogelijk in Nederland tegenwoordig. Nee, maar goed, ik, moet, ik, moet, ik moest vanuit uh, hoofddorp komen. Dus. Oh, oké. Okay. dat ja, is de andere kant. Dat is de andere kant. Ja. Hey, maar, uh, ja, de wil van het leven. Uh, Roos, je zei het net al. Uh, dat is een nummer eigenlijk dat je zegt van, uh, ja. lievelingsnummer van je moeder. Dat was toen de tijd. was ja, toen de ja, tijd, ja. ja. ja, ja, maar ja. Roos, uh, ja, degene die van Nederlandse muziek houden. Die uh, kennen Roos was uit Amsterdam, zangeres. ja. Ja, in 1980 was dat nu. Ja, dat, uh, ja. uit de piratentijd. Onze, ja. onze generatie zou het wel moeten kunnen. Ja, moeten uh, uh, kennen. Tenminste, als je van die muziek houdt. Als je ja. van deze muziek houdt, ja. ja. Maar in ieder geval, ja. Het is, ik kan haast niet bedenken dat niemand Rooskamp met de wil van het leven. Ja, je, dat, je, wat ik zeg, het ligt eraan je Van Saar houdt. Als je er totaal niet van houdt, zou je het ook niet weten. Nee, Want dan luister je natuurlijk nee, ook maar niet goed, Als je zegt hè, uh, Wesley Bronckhorst, uh, René van ja, En uh, uh, ja. uh, gaat zomaar door. Uh, dat uh, was toen menig. een begrip inderdaad. Ja, het het, ja uh, Die komen allemaal daar vandaan natuurlijk. Ja. Uh, René Daan hebben we ook nog gehad ja. natuurlijk. En uh, ja. Soraya, die, uh, die zingt dan ook nog. Soraya uit. zingt ook uh, veel van dat uh, uh, uh, soort nummers. Ja, ja klopt. klopt. Uh, dus ja, weet je, dat... Uh, ja, het meeste komt allemaal richting Amsterdam vandaan, ja? dus. we woon naast, hè, woon naast. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar goed, uh, ja, het is gewoon zo en en ja, Als zeggen we volen, dan zit er ook naast natuurlijk. Ja. Ja, daar komen ook uh, heel veel groepsnamers uh, vandaan, ja. de vandaan, vind. zoals ze ja, dat zeggen. Ja. Ja. ja, klopt. En dan nou hebben we Es van Velsen. Ja. Ja. ja, en die gaat ook de wereld veroveren. Zou het? Denk het. Nou ja, <laughs> mooi wezen <zijn>, toch? <laughs> nee, nee, maar goed. Ja. Eh, eh, ik bedoel, je bent, eh, je bent flink aan de weg aan het timmeren. Ja, ja ik, ik doe zoveel mogelijk als ik kan. Kijk, ik werk natuurlijk ook nog 40 uur. ja En eh, ook ja, nog de dus, nachtdiensten. Ja, als supervisor eh, Supervisor, ja ja ja. Ja, ja, ja, ja. Dus ja, eh, kijk, ik ben alleen staand dus ja, je hebt ook een gezin te onderhouden. Ja, ja, hè? Ja. En, en je hebt ook je onkosten allemaal. En, eh, ja, dan kan je het niet veroorloven dat je zonder senjes komt zitten. Je ziet het nou maar weer. Ja. Ik denk, we gaan er lekker tegenaan. Gisteren in een interview zeg ik nog, nou, we gaan er tegenaan. Nou, nog een uur later, het is klaar. Ja. Ja. Nou, dan zit je dan. Nou, heb ik gelukkig dan nog werk. Ja. Maar er zijn dus artiesten, collegaartiesten. Nou, hou op hoor, alsjeblieft. Ja, ja als je ziet wat er met die gasten allemaal gebeurt. Het is gewoon vreselijk. ja klopt En het zijn ook vaak mensen op leeftijd die ook niet zomaar weer overal binnengehaald worden. Nee, nee, nee, maar goed. Uh, en, ja, ik zeg het, ik spreek eigenlijk uh, wekelijks wel uh, mensen die ervan moeten leven. Ja. Echt ervan moeten leven. Ja. En een gezin van ontmoeten, onderhouden ja, eigenlijk. Ja, ja. En, en ja, dan, dan, dan is het gewoon ja. Kijk, en Tino met is de, de al, kraan dus Tino, open. Ja, Tino ja. Martens zal het nog wel redden. Die heeft altijd hier en daar heb je nog wel leuke tv dingetjes. Ja, maar dat, er, ja, de zee wie professioneel, laat maar ja, zeggen. Ja, ja, ja, die ja. hangt gewoon. Ja, ja. Ben je bent gewoon klaar. Ja. Ja, ja, en Frans Bouwer en de Jeroen van der Boom. Weet je, dat soort mensen ja, inderdaad, zijn dat, dat, dat, dat komt uh, allemaal goed. En die worden altijd wel met een programmaatje ergens. Dus, weet je, die, ja, dus ja, ze zullen wel minder binnenkrijgen. Maar goed, ze kunnen volgens... Nou, mijn ja, ideeën, ja. hè? Want dat weet ik natuurlijk ook niet zeker. Nou, ja, goed, maar... Het uh, is gewoon heel vervelend. Kijk, je kan gewoon je pas niet uitvoeren. Je, je, hebt, je hebt gewoon verschillende uh, gradaties. Ja, <laughs> en, absoluut. Ja. En, en ja, er zijn mensen bij die van... Ja, die moeten daar hun gezin van onderhouden. En, uh, ja, ja, maar zo is het ook. ja, ja, ja, ja. ja. Ja, ik weet ook niet hoe ik ermee moet gaan hoor, maar goed, dat is weer uh, wat ik een plekje moet geven. Nee, ik, ik denk dat het voor een hoop, uh, hoop mensen, ook uh, niet-artiesten, uh, ja merk ik toch ja. dat het een klein beetje een probleem begint te worden. Uh, ja, nou, ik, ik, nou, ik, ik kan er me er beter niet over uit gaan laten, want ik heb daar nee, geen nee, mijn nee, eigen nee, mening ja, over ja. En, en, en... Nee, maar een hoop mensen hebben een mening en, ja. en, en iedereen mag een mening ja, hebben, ja, gelukkig. Ja, ja. Je wil ook niemand kwetsen, natuurlijk. Maar nee. ja, goed. Um, nogmaals, ik neem de mensen zoals ze zijn. En ieder zijn eigen keus. Maar ja. Naar mijn idee klopt er gewoon het een en ander niet. En uh, laten we het daar maar bij laten. Ja. <laughs> ja maar dat, uh, dat idee deel ik uh, toch wel gedeeltelijk uh, met ja, je mee. Ja, ja, ja. Uh, en uh, ja. Maar ja, t -t -t is het is zoals het is. Ja, ja he. je moet ermee dealen. Ja. Terug naar de muziek. Ja, laten we dat doen. Nee, blijven, <laughs> blijven. gezellig. Ja, we, bl hey. we laten ons niet. Uh, nee. Komt goed. Hey, um, Dolores. Ja, dat heb je ook in een nieuw jasje gestoken. Ja, vorig jaar. ja, ja. Toen hadden we zoiets van, nou, we gaan wat leuks neerzetten. Uh, nou, ik haal de toonhoogte natuurlijk. Nou ja, ik kan heel serieus zijn. En heel gevoelig. Maar goed, ik kan ook leuk zijn, gek zijn. En, en noem maar op. Dus Dolores was wat dat betreft wel een uh, leuk nummertje. Waar je uh, ja, toch wel iedereen mee, mee krijgt. Ja. Dus uh, nou, het is aardig gelukt. Ja, dus, het uh, er de vier... Uh, Vier versies uit zijn gekomen is het aardig gelukt. Ja, ja. <laughs> ja, inderdaad, er zijn meerdere versies uitgekomen. Dat was zo raar, want niemand wist het van elkaar, hè? Niemand, tenminste, ik, nee, niemand ja, wist het okay. van elkaar. Ja, ja, nou ja, alleen Wilfred het dan, Pigmen. Ja, goed, Dat komt dan weer jammer. Die, maar ja, goed, <laughs> ja, ik, er staan er al drie, ik weet het niet. Maar goed, hè, dat is zijn keus, hè, uh, Dat is ieder voor zich. Ja. En uh, ja, we kwamen alle drie, laat maar zeggen, tegelijk uit. Ja, en, en, uh, hoe toevallig, want normaal, je weet het echt niet van elkaar. Nee, maar goed, uh, kijk, je kon, ik zeg altijd een nummer kan je tien keer uitbrengen. Ja. Ja, en alle tien tegelijk. Eh, ieder zal zijn keuze maken. Welke beter is. Ja, maar voor de een krijgt wat meer aandacht dan de ander. Hè. Kijk, eh, eh, eh, bij bepaalde zenders ben ik niet gedraaid. Eh, logisch. Omdat eh, Gino daar al eh, met Dolores staat. Nou, de zender gaat niet twee dezelfde ja, nummer. Zijn twee ja, nee, te draaien. Nee, nee. Dat is logisch. Ja. Eh, Gino was me gewoon iets voor. En, en ik wens hem al het geluk hoor. Ik bedoel, want ook hij had het idee dat hij een leuk nummer had. Maar ja. eh, iemand bij stil. Ze ja, ja. dus zijn eigenlijk allemaal een beetje teleurgesteld. Op iets waarvan we niet weten dat het dus ontstaan was. En uh, nou ja, zeg ik voor iedereen uh, geluk en, en, en succes, laat ik het zo ja. zeggen. Maar toch, ondanks dat alles, is, uh, is mijn uh, versie van de Delores toch nog uh, aardig uit verder gekomen, moet ik zeggen. Ja. ja, daar ben ik heel tevreden over. Heel, uh, heel blij over. Wij gaan hem hier, in ieder geval hier draaien. Super! Dus. Hoppakee! komt -ie. <laughs>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 Dat je familie daar niet voor is. Vandaag of morgen zit je in de sores, De modens, de modens nemen Nederlandse fans.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 de Lores, de neem een Nederlandse band. Maar op de Spaanse playa, toen vond ze plots gaan draaien. Donnero, donnero, oh Want zij was niet te machte, een stukje dooruitrachten. Zijn avans de bestaarders ging ze mee. Ai, ja ja. Moet je toch weer de die Waarom moest jij nou juist een de Lores, Dolores, Dolores, gaat het om het temperament? Ai. Dolores, je weet dat je familie daar niet voor is. Vandaag of morgen zit je in de sores. Dolores, Dolores, neem een Nederlandse fans. Ja, ja, ja, ja, ja, Dolores, wat moet je toch met al die Toya Doris? Waarom moest jij nou juist een De Loris? Dolores, Dolores, gaat het om het temperament? Hai! Dolores, je weet dat je familie daar niet voor is. Vandaag of morgen zit je in de sores. Dolores, Dolores, neem een Nederlandse pen. Zo, feestelijk. Ah ja, ja, hey. Dolores. Ja, ja heerlijk. Ja, jammer, dat, jammer dat het zonnetje niet schijnt. Nee. Dan krijg je uh, toch een beetje vitamine D. Uh, gevoel. Nou, in de buiten geen die wel. Hoe kan dat uh, nou? Weer? Ja, ja, van, ja, vanmiddag wel. Ja. ja nou, bij mij ook. Maar uh, ja, ineens ja. begon het uh, toen ik wegging. Uh, een behoorlijke druppels te vallen. Ik denk, nou. Ja, gaat weer. Hé, <laughs> ja. Hey, uh, ja, Dolores. Uh, nieuw jasje. Dat was de tweede zin. Nee, derde nee, dit was de derde. De ja. wil was de eerste, Pronto 2, Dolores de derde. En ja, want de, de Pronto was in 2019, hè? Ja, ah, ja. klopt. Ja. Ja. En ja, nu hebben we eigenlijk uh, de Nieuwe Roos uh, klaarstaan. Zou het? Ja, ja, nou, ja, laat me horen. Ja, een heel andere band onder. Nee, maar uh, hoe, hoe zie jij eigenlijk uh, nu, nu verder jouw toekomst eigenlijk in de muziek? Nou, momenten... Uh, <laughs> nee, maar... Uh, dat, uh, jouw verwachtingen... ja, ja nou, Als we het over normale situaties hebben... Ja, um, ja ik probeer gewoon zover mogelijk te komen. Ik probeer wel alles wat me aangereikt wordt... Dat, dat zal ik aannemen. Um, maar goed, weet waar je... Wel waar je zelf achter staat natuurlijk. Neem ik aan. Ja, uh, natuurlijk. Kijk, uh, al, al, elk uh, moment dat ik aan kan pakken... Om, om daardoor weer iets hoger te komen... Uh, als dat voor, uh, voor handen komt... Dan zal ik het absoluut uh, meenemen... Uh, maar ja, net wat ik al zeg, ik ben natuurlijk alleenstaand. Uh, ja. Je hebt toch een beste verantwoording achter je staan uh, uh, voor je onkosten en dat soort dingen. Ja. En uh, ja, mocht er een keuze moeten komen, dan ga ik toch voor zekerheid. Maar ja. goed, dat, positief blijven. Dus uh, alles wat mijn uh, voorhanden komt, uh, uh, waar ik uh, uh, mee kan groeien zal ik zeker doen. Ja. Ja, ja. ja, en waar de juiste mensen natuurlijk. Uh, ja, nee, kijk, ik ben Je bij moeten oud, helpen he? ook, he? Ja, kijk, als je een jaar of jong tussen de 20 en de 30 bent. dan ben je nog in staat om alles opzij te zetten daarvoor. Ja. En, en, maar goed, joh, ik, ik ben uh, eergisteren 51 geworden. En heb je gezegd: je hebt toch uh, bepaalde verantwoordingen. die je niet zomaar opzij kan schuiven. Nee. He, dus uh, je moet wel het huisje bij het schuurtje laten. En um, daar waar het kan, uh, ja, ga ik ervoor. Ga ik ja, het was 8 gekregen. juli 1970, geloof ik, Jij ja, moet je nou hardop zeggen dan? <laughs> <laughs> ja, nog gefeliciteerd bij deze... Maar inderdaad. ik voel me niet zo, dankjewel, dankjewel. Ja. Ik voel me niet zo. Alleen eens bij nadenken schrik ik wel eens toch, oh, oké. Okay. Maar je, je voelt je zoals je je voelt. Ja. Nou ja... Gaat dat weer goed? Ja, zo werkt het. dat. Ik heb hetzelfde. Dus ik ben een dag voor jou jaardig. Oh, echt maar? Ook 70? Nee, 69. Ah, je Een jaartje eerder. Nou, gefeest in nog. Ja, ook. Een feest hebben we weer gehad afgelopen week. Ja, toch? We gaan hem even draaien. Roos. Tenminste, Roos. S van Velzen. De Entertainment for You, zaterdag gast. Velsen en De Wil van het Leven. Het is de wil van het leven, dat ik jou laat gaan.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 dat pijn zal niet langer kwellen. Door je steeds op te bellen. Ik had met jou een mooie tijd, die ben ik kwijt. Liefde kan omslaan in huid, al ben je van huis uit niet kwaad. Een man kan ontsporen, een vrouw is verloren. Houd dan je verstand bij elkaar, al telt ieder uur nog zo zwaar. Want ruzie, het is geen sport, het leven is maar kort. Het is de wil van het leven, dat ik jou laat gaan. Ja, ik kan je vergeven, wat je hebt gedaan.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 Langer kwellen, nooit is <middels> Voor mij, je draagt haar in je hart, onze liefde. Maar geen Amsterdamse snik. Nee, hè? Nee. Nou, dat was ook maar, het begin maar, van mijn carrière. Hè? Ja, nee, maar is, uh, ja, nee, het klinkt gewoon goed. Dankjewel. Zo simpel is Dankjewel. het. Ja. Even kijken, hoor, want. Uh, ja, ik... ja, je fietst er doorheen, hè? Ik, ik fietst er zo doorheen. Uh, <laughs> zullen, we, zullen we anders uh, ook nog even een, uh, ja, een ander nummer gaan draaien? Uh, bijvoorbeeld, uh, waar ben jij liefhebber van? Oh, nou, overval je me mee. Uh, <laughs> ja, van alles. Ik hou van alles, Janus. Eh, uh, Nederlandstalig, ja. ja. Ja, je overvalt me. Ik, ja. uh, ik moet, uh, dan, dan kan ik niet meer nadenken als je binnen één zo, overvalt. Zo, zo, <laughs> zo, zo, gewoon, uh, ja, nog één kiezen. Uh, ja. Nou ja, uh, je, je, je hebt een, een nummer van, uh, van Cordy Konings. Heb je eigenlijk live gezongen. Ja, zoals je weet. Ja, ja oh, dat is zoals een mooi je nummer, weet. Ja, ja. Dus die gaan we dadelijk uh, ook nog eventjes draaien. Leuk. Ja. Ja, ja, leuk. Maar dan draaien we nou eentje even van Cordy zelf. Nou, hartstikke goed. Ja, de, haar uh, laatste single, uh, die zou je ook wel kennen. Druk je lijf tegen dat van mij. Nee. Nee, of him. Ja, ik weet wel dat hij er is, maar ik heb hem niet gehoord. Ah, oké. Okay. Nou, doen we hem even. Helemaal goed. Dan ken je hem gelijk. Ja, is goed. Ik zou zeggen, ja, hoe, hoe klonk dat? Laat ik het zo zeggen. Wat ik... vond je ervan? Ja, op zich... herken je hem wel of? Nee. Tenminste, heb je hem wel eens gehoord? Laat ik het zo zeggen. Niet. Nee. Nou, maar eh, dat zei ik net al tegen ik, ik, je. Je werkt natuurlijk fulltime. En, en je hebt me bepaalde scènes. Ik luister ook heel veel uh, uh, via de cd en dat soort dingen. Dus je hebt eigenlijk voor de helft niet in de gaten hè, waar je allemaal gedraaid wordt En of je goed loopt of niet. Ja, dat moet ik echt allemaal bij, uh, bij mensen vandaan halen. Even kijken hoor, jij bent, gelijk, <laughs> jij bent gelijk even naar dat live, uh, live nummer van jou. Oh, ga je, je draaien? Oh, wat goed. Ja, ja, ja. Het, uh, zoals je weet. Ja. ja, zoals je weet inderdaad. En ook van, uh, van de album uh, van, van Corny dus. Ja. Uh, destijds, uh, pff, nou weet ik even, dit jaar niet. In ieder geval, even ja, in de jaren negentig. Ja, uh, dag, begin negentig. Ja, ja. Ja, ja, klopt. En uh, zoals je weet, en, uh, ja, het was verrassend. Ja? ja, want ik zeg het. het uh, uh, Nee, ik had het live, uh, had ik het niet verwacht. Het is uh, elders opgenomen bij een of ander. Het prikkenbeen, denk ik, in uh, Vlaardingen. Volgens mij wel, ja. Denk ik denk uh, wel, ja. ja. Klopt. Het was in ieder geval een, een, een beetje lokaal. Uh, ja, klopt. Je bent een keer live geweest daar ja, ja. geweest. Ja, klopt. En ja, zeg het, ik, ik beluisterde dat en uh, ja. Nou, ik vond het goed. Mooi compliment, dank je ja, dan. wel. Ja, Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Bout gewone dinsdagmorgen, Een de weekse dag. Zo'n monotome dag voor kleine zorgen, zo'n dag waarvan je niets verwachten mag. We hebben de hele en de Mat een kleine ambulan. Waar mijn eigen meisjes naam nou geschreven, maar het handschrift viel me nog het meeste op. Ik maak heel beesten snel op. Weet, ga ik hou niet steeds van jou Zoals je weet Kan ik jou niet vergeten Het is moois met mij nadat mijn eerste man zo iets stikken. 106.9. Op de kabel 104.5. En DAB Plus 6A. Zo. Ja. ja. Klonk best ja, wel. Ja, klonk goed, een... hè? Ja. Ja. Ik bedoel, uh, dit was dus van uh, Verhals uh, uh, live. Ja, klopt. dankjewel. Ja, ja, ja, ja niet, ja, niet, ja, niet zo in de studio, tevoren. maar goed. Uh, nee, uh, nee, mensen ja. kunnen natuurlijk ook meekijken, dus we kunnen ze niet voor de gek houden. Nee. Hé, <laughs> <laughs> hey, maar... Um, ja, je zei dat je nog een, uh, een nummer had, eigenlijk live. Uh, die gaan we zo even opzoeken. Oh ja, dat is ja, Hurt. Ja, ja. Hurt. Ja, Want uh, dat is ook gewoon een, uh, een probeerstoefje van, van je geweest? Of, uh... Nou, op een gegeven moment ga ik kijken uh, hoe hoog kom ik. Uh, dat heb ook al wat jaren nodig had natuurlijk. Maar uh, op een gegeven moment, ja, Timmy Juro heeft ook best een vrij zware stem. Dus ja, uh, en ook... Ik hou gewoon van dat soort muziek. Lee, Peter Klein, uh, noem maar op. Ja, een beetje jaren zestig. Ja, uh, heerlijk. Dat uh, is toch uh, de beste muziek, hoor. Uh, ja, ik... Ook uh, wel in elkaar zitten. Wat dat deel ik uh, inderdaad. Uh, ja, dat ja. vind ik wel. Uh, maar, um, ja, op een gegeven moment ga je gewoon proberen. En de eerste keer denk je... Oh jee, laat maar weer. Ja. <laughs> maar ja, door constant te oefenen heb ik het op een gegeven moment wel gered. En ik moet zeggen, ik heb er heel veel succes mee. Ja, maar ik zeg het, ik ga hem zo eventjes opzoeken. Ja, prima. En, uh, Leuk. Uh, ja, de, had je nog meer nummers eigenlijk die je stiekem wel gezongen hebt... maar wat, wat wij nog niet weten? Among My Souvenirs van... Hoe heet ze weer? Connie Francis. Uh, ik heb ook een heel mooi nummer Hier Ben Jij. Uh, dat is een nummer geschreven door Jokie Berendonk... Uh, op de tekst van uh, de rollercoaster. Uh, ja, ja, meerdere dingen staan erop. Uh, I'm sorry dan, inderdaad, van Brendelie. Uh, ja, ik zou zeggen, kijk even op YouTube uh, voor ja, de live. Dan luisteren. gaan we, ja. Je hebt daar ook eigen uh, site, zeg maar? Ik heb ook YouTube? een eigen, ja, gewoon een SV ja. ja, op YouTube, uh, op waar YouTube. ze zich kunnen abonneren, ja, zeg maar. Absoluut. Okay. Ja, Ja. Okay. ja, ja. Okay. En ja. heb jij zelf ook nog een, een gewone website? Ja. Nee, maar nee, mensen, nee, zeg nee, maar agenda's, info's nee, nee. en, en, en uh, eventueel de video's en de bieden. Nee, ligt wel. Nou ja, ook dat staat op in de Biografie, discografie. En, uh, ja, nee, daar moet ik nog gaan doen. Dat, uh, dat ligt wel in de planning. Uh, we moeten eens even kijken hoe dat allemaal gaat lopen, natuurlijk. Maar ja. het ligt wel. Uh, het, het staat op de agenda, laat ik het zo zeggen. Om dat ook wat meer te gaan uitbreiden. Uh, Oké, okay. ja. ja, ja, ja. Ja, het is toch belangrijk dat mensen je ook kunnen vinden. En uh, ja, uh, ja, kunnen kijken uh, wie is het? Uh, of ja. Ja, ja, ja. nou Ja, inderdaad. Dus uh, we zijn er wel steeds meer mee bezig. En uh, we gaan ook steeds breder uit uh, met, met uh, promoten en dat soort dingen. Kijk, dat is natuurlijk gewoon ook jammer. Je kan nu ook weer niks promoten. En vorig jaar met Dolores had ik dat ook ja. al. Dat ik het niet kon promoten. Dus, uh, maar goed, het, ondanks dat alles heeft het toch nog goed gescoord. Dus uh, we gaan er gewoon voor en we gaan kijken... Hoe ver we kunnen komen. Zo is het. We, we gaan nog even een uh, ander nummer draaien. Belinda Quiner. Ken je die ook? Nee. Oh nee, maar best wel met zo. mezelf bezig. Dat ah. <laughs> <laughs> nee, maar goed. Uh, soms kom je elkaar wel eens tegen ergens in het vak. Hè? Misschien als ik het nummer hoor, dus, uh, hoor dan denk je: Oh, die. Ja, dat zou kunnen. We gaan het luisteren. Belinda Kiner en uh, van haar album, oude album eigenlijk al. Uh, Zeven Oceanen ooit. Uh, uh, Hebben ze daar nog een. Uh, even kijken. Nog een parodie opgemaakt. Tenminste, geen parodie. Het nummer nog een keer uh, gezongen. Uitordacht. Maar dan uh, met een Afrikaanse uh, DJ eigenlijk. Oké, okay, featuring. Ja, ja, uh, ja, ja. ja, leuk. De rivier in jouw ogen is blauwer dan blauw. En het voelt. Als een deel van mijn leven voelt.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 Zee waar de liefde begint En altijd groeit Je bent de oceaan En zeven oceanen. Heerlijk nummer is dat. Ja. Het is uh, ja. ook een zwaardere stem. Ook een iets zwaardere stem. Ja, ja dat klinkt ja. goed. Ja, ja, het klinkt, uh, oh. ja dat, dat, dat is eigenlijk uh, een van de dingen die eigenlijk altijd wel opvalt. Want uh, vaak hoor je zangeressen die Hogere toch wel stemmen. vrij hoog ja. zitten. klopt. En uh, soms wel heel hoog. <laughs> nou knap nou hoor, ik, ik kan het niet. <laughs> nee, maar goed. Uh, ja... Ik zeg altijd, je uh, hebt Whitney Houston, Mariah Carey en dat soort dingen. Die zingen zo hoog, uh, dat ik denk van, nu gaan we oorverliezen toch wel een beetje tetteren. Ja, het kan ook te hoog zijn, ja. In ja of en, uh, te luidrug, Nou te ja, het is het schreeuwen, weet je. En, ja. En, ja. Hou goede, iedereen. Uh, Bij rustige nummers is het mooi, maar als het een up nummer gaat worden, dan wordt het graag goud schreeuwen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, zo je, ja, zo heb je dat ook met uh, nummers van Davina Michel bijvoorbeeld. Ja, het is ja. ook een topzangeres. Het is een ja. topzangeres, maar bepaalde nummers, dan denk ik van: oh nee. Dat, ja, dat is ook moet smaard, je eigenlijk niet ja. doen. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar ja, dat is mijn mening. Ja. Ja, en uh, ja, velen zullen het, uh, nu tegen me zeggen: van joh, je bent gek. Ik ben een idioot, maar... <laughs> ja, maar dat is goed. Het is dus vooral dat je uh, van huis houdt of niet. Ja, daar hou ik helemaal niet nee, van. Nee, ja, ik, ik ja. ook niet. Ik, uh, ja. ik, ik, ik heb het wel uh, een beetje... Uh, ja, hoe zeg je? Ik, ik draai dus, uh, destijds ook mijn de in en uh, dat soort dingen. En uh, ja, dan, dan... Dat moet je wel. Dat ja. moet je wel. Ja, ja. ja, ja bepaalde dingen, ja, daar moet je gewoon in meegaan. En, uh, ja, vroeger de, de, de, dat, uh, zat ik ook in de piraterij. Ja. Radiopiraten, nederlandstalige uh, muziek, uh, maar ook uh, ja, engelstalig station gehad. Ja. Uh, en, en denk ik van ja, voor ieder wat wil. Ja, maar dat is ook belangrijk dat iedereen wat wil's heeft. Want ja. Die kan niet allemaal door diezelfde deuren nee, nee, uh, en, uh, wat dat betreft. Nee, nee dat. Uh, en dat mag ook. Er is niks mis mee. Zo, daarom zo is iedereen zijn dingetje en ja, iedereen zijn eigen mooi eigen en, uh, ja. voorkomen. Ja. Dus uh, ja, degene die, die Davina en Michel natuurlijk uh, prachtig vinden en, en, en goed vinden zingen... ja, mijn excuses, maar ik vind het ja. zo. Nou, ze is ook een hele goede zanger. Ja. Zeg maar, ja, goed, net wat je zegt. Soms zijn nummers uh, dat, dat kan schreeuwerig overkomen. Maar goed, andere mensen, die, die vinden dat juist mooi. Ja. Dus ja, dat is ja. Kijk, de een zegt tegen, tegen mij, ja, je zingt goed. En de ander zegt misschien, nou, ik weet het niet, maar uh, laat maar weer. Ja, dat weet, ja, dat ja, weet je nee, ja. En je hebt ze altijd. Het is alleen dan jammer dat ze ongevraagd een commentaar geven. Dat is dan weer wat minder. Ja. Dat ja. uh, is jammer, laat iedereen gewoon voor wat hij is. En, en, en, ja, ik, yeah. ik, ik zeg Zek altijd: ik behandel uit. iedereen met, met respect. En, ja. uh, als je niet van Nederlands houdt, gooi je lekker de radio uit. En, ja. Uh, ja. Ga je wat anders luisteren. Doe, uh, ja hoor. Uh, ja. En uiteindelijk naar Afinamis Jallerhuis. Ja. Ik bedoel, of House of uh, uh, Hard Rock. Ja. Uh, ja, maar zo is het ook. Ja. Ik bedoel, voor ieder wat wil. En uh, tegenwoordig zijn de radiozenders zat. Nou, inderdaad. Uh, uh, in overvloed. Ja. Ja, vroeger hadden we gewoon een paar, uh, paar zenders en een paar tv-kanaal en dat was het. En nu hebben we ongeveer ja, je weet, nou, 600 nou, nou, tv-kanaal. <laughs> ja, ja, ja, ja. Je hebt het ene misschien de je moet dan weer doorschakelen naar de andere. Ja, ja. Ja. ja, in ieder geval, uh, ja, Nederlandse zenders, uh, ja, ja, daar ontbreekt het eigenlijk een beetje. Er ja, is uh, toch wel een klein beetje handen aan ja. hier in Nederland. Uh, ja. Nou, ja, en, en, we zijn wel Nederlandse zenden, uh, maar uh, ja, ik heb een Nederlands programma. En daar ben ik eigenlijk uh, blij mee. Nou, dat is dat is belangrijk. Ja. ja, toch? Hey, um, we gaan uh, denk ik eventjes naar uh, Hurt van Timmy uh, Turner. Ja, Oké. Okay, nee, ja. ik, ik, ik, ik ga dus eventjes uh, luisteren wat dat daarbij uh, brengt. Ja. ja, nou, ik ben <laughs> benieuwd. Ja, ja. En zo veel zoals als Timmy uh, Turner. Ja. <laughs> Even kijken of we geen reclame ertussen krijgen. Ja. Ik, ik, ik, ik krijg er geen geluid bij, eerlijk gezegd. Oh, echt waar? Ja, het is wel op YouTube. Ja? Maar er zit geen geluid bij. Wel het filmpje. Ik zie je altijd uh, helemaal. Had je geluid ja. aan? Ja, <laughs> ik, heb, ik, ik heb een geluid aan. Uh, kijk, uh, ja. Hey, ik, ik kan. Uh, Oké, okay, en via mijn telefoon? Gaan we zo proberen. Ja, en, uh, we zoeken gewoon even nog uh, een andere, ander nummertje erbij. Uh, Even snel Rob de Nijs en uh, een open einde. Mooi nummer. Ja. Kleine ja, van de, van prachtig. prachtig heeft... Ja, helaas uh, uh, ja. heeft hij uh, ja, ja, de ziekte Tot zover het ja. ritme van ZFM. Ja. We gaan naar het nieuws. De kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...